Hesitated. You can't see what I see. I don't know what to. Wat een mooi liedje zeg De nieuwe van Chris Hoordijk 27 april is hij in Zandvoort hè? Hey. Bij de Holland Casino Zijn nieuwe single heet Won't You Stay Lekkere muziek Rudy We gaan over naar het circuitpark Zandvoort Daar zit Albert-Jan Vos Albert-Jan, ja, goedemiddag ja. Ik moest het jingle hè? Oh, sorry, komt, ja, hij, aan, het het <laughs> komt hij aan, de FM, Radio, Pit Report Hé, hey, we zijn van alle markten thuis hoor, bij CFM. Ik sta hier voor mijn lol in de regen. Dus... Ja, ja, lekker le le weetje daar op Circuit Park Zandvoort. Ja, maar... het is Zandvoort. Nee hoor, het is lekker fris. Hé, hey, dit, ja, ja, dit weekend. dit weekend. Albert Jan. Hoor je mij? Ja, <grijglay> <h pip> oh, ja ik hoor jou. Oké, okay, dit weekend uh, seizoenstart van de Formule Ford. En ze maken zich klaar voor de start op Circuit Park Zandvoort. Voor race 3 van dit weekend. Ja, klopt. Ze zijn nu met de formatielappen bezig, zoals het zo mooi heet. Maar uh, ja, het is een beetje een deelnemersveld. Er zijn uh, acht, uh, acht Formule-Forts die uh, meedoen. En uh, Van Paul uh, zal starten uh, Melroy Heemskerk, gevolgd door Michel Flori en Bas Schouten. En als laatste heeft zich Jan-Paul van Dongen nog weten te kwalificeren als achtste. Dus het is een relatief klein deelnemersveld. Maar daardoor is het wel het leuke is, is dat het deelnemersveld erg dicht bij elkaar ligt. Qua tijden. De tijden een beetje vergelijk... Er zitten nog geen 2, twee, 2,5 seconden tussen de eerste en de achtste. Dus wat dat betreft beloofde dat het natuurlijk een mooie race te worden. Maar goed, het druppelt hier weer. Dus de baan is weer wat natter geworden. En uh, dus de tijden die ze gehaald hebben in de, in de vorige race, zullen ze wellicht deze keer niet kunnen realiseren door de weersomstandigheden. Maar goed, een relatief klein deelnemersveld, maar het doet het niet af aan de publieke belangstelling, want ik weet niet, of ze hebben heel veel vrijkaarten weggegeven, of er zijn een heleboel racefans die moeten nog weer hebben getrotseerd om naar het circuit te komen. Dus het middagprogramma start inderdaad met de Dutch Formula Championship Race 3. De lap is aan de gang, dus ik zou zeggen, terug naar de studio en gedurende de race doen we weer verslag. Dankjewel Albert-Jan, en we komen straks bij jou terug. Okidoe! En wat zijn ze mooie? En wat gaan ze mooi voor het circuit, die dames? ZFM Zandvoort met John Farnham en Jor the Voice. CFM Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, en als we soundplaat draaien van John Farnham en You're the Voice... ...gaan we snel over <laughs> naar Albert Jo Vos natuurlijk. Ja, en zoals ik al had gespeeld uh, jongens, uh, het, is, uh, het is een klein deelnemersveld... ...maar het is uh, close racing. Ze zitten uh, elkaar behoorlijk op de hielen... En uh, ze zijn dan als volgt van start gegaan. Melroy, Heemskerk van Pol, gevolgd door Michel Fleury. En Bas Schouten op 3. En gevolgd door Jos Kiekens. Maar de auto van uh, Flori doet niet wat hij wil. Hij heeft geen, uh, niet voldoende grip op de baan. Dus die valt langzamerhand wat terug. Dus kreeg op een gegeven moment Paul, Melroy, uh, Heemskerk wel duidelijk op kop. Gevolgd door Bas Schouten. Schitterende inhaalmanoeuvre op Michel Fleury. En uh, waardoor Flori in eerste instantie terugzakte naar de derde plek. Maar hij is inmiddels ook ingehaald door Jos Kiekens. Dus zo op dit moment is het stand in Melroy, Heemskerk op Paul of tenminste vooraan in de race gevolgd door Bas Schouten en dan Jos Kiekens en Florie zit nu op de vierde plek want uh, daar is wat aan de hand want hij heeft geen grip op de baan dus zijn bandafstelling zou wellicht niet goed zijn geweest goed dus het blijft een uh, spannende race en uh, tot aan het eind was licht want ze liggen allemaal relatief dicht bij elkaar ja we zijn met uh, acht formule uh, vanmiddag uh, aan de start verschenen zijn er nog steeds acht uh, Albert-Jan? ja het zijn er nog steeds acht en dat is, dat is wel mooi maar ze, maar glubberen toch van links naar rechts. Nogmaals, het heeft alles te maken met dat de baan weer nat wordt. Door de, de vallende miserregen. En waardoor ze dus niet uh, kunnen doen wat ze willen doen. vol uh, voluit en, uh, Dus het blijft glubberen. Maar uh, ze zijn nog compleet. Ze zijn nog met ze achter. We blijven de race volgen bij CFM Zalvoort Live vanaf het circuit. Dankjewel Albert-Jan. En voor de mensen die de beelden willen zien. Ga gewoon even naar kanaal 40 van CFM TV. No mm -hmm. more mm -hmm. funky stijl. En wat een artiest is het, Jamie Lydell. A little bit of feel good. En daarvoor een nieuwe muziek van Afrojack Shermanology. Can't stop nou. now. ZFM Race Radio Pit Report. Pit Report Ja, we gaan weer live naar circuitpark Zandvoort naar Albert Jan Vos. Hij staat daar, die arme man in de regen, bij de Formule Fort. En de race is bijna voorbij, hè. Ja, ja nog, het is met ongeveer een kleine zes minuten te gaan, want het is een race over dertig minuten. Eh, nadat zich een en ander wel de ontknoping, maar de baan wordt natter en natter. En het, de, de, de glimmerpartijen hopen uh, zich op. Iedereen is nog weliswaar in de baan, maar het is echt, het is echt uitkijken geblazen als je op de baan uh, bevindt. Maar de grootste verrassing is eigenlijk uh, de man die op, vier, op, uh, op de vierde plek is gestart... Uh, Jos Kiekens, want Jos Kiekens is druk bezig met een uh, inhaalrace. Allereerst dat hij op een gegeven moment uh, uh, was Goudt te pakken. En later uh, daarvoor zes Michel Fleury. Maar dat neemt niet weg dat uh, Melroy Mel Heemskerk... Uh, gestart vanaf Pol, uh, Nog steeds de pole positions, redelijk stevig in handen heeft. Dus gevolgd door uh, Jos uh, Kikkens. Uh, en op de derde plaats ligt nu uh, Bas Schouten. En Florie nog steeds weet die vierde plek nog vast te houden. Alleen moeten we nog afvragen of hij die dat kan volhouden die laatste vijf minuten. Want nogmaals, wat ik mijn vorige slag gaf uh, doorgaf, die banden zijn niet goed en die auto die rijdt gewoon niet lekker. Maar volgens nog houdt hij die, die vierde plaats nog, uh, nog in handen. Maar uh, ik hou me hart vast. Oké albert volgens ons zou de race over 18 minuten zijn. Is dat veranderd? Ik lag toen ik naar buiten liep 7.02. Dus wellicht dat jullie een vandaag deel te hebben. Oké, het zou kunnen natuurlijk. Maar volgens ons zou de race bijna voorbij moeten zijn. Nee hoor, ik heb nog zo'n 6 minuten op het tellen staan. Nou helemaal goed, dan horen we straks hoe de race verlopen is. Dankjewel vanaf jan vanaf Sikwi. Goedemorgen, Heerlijk. Film, Flashdance, Michael Sembello, She's a Maniac. ZFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, natuurlijk allemaal racegekken dit weekend op circuit Park, Zandvoort. is juist de finish van de Formule Sport. Uh, Fort. Wat was spannend hè, Albert-Jan? Het was inderdaad spannend. En het venijn zat hem zo, zo vaak in de staart. Met name wat het betreft op de, de plaats 2 en 3. Maar het was een van Paul tot finish leidende Melroy Heemskerk die als eerste uh, onder de vlag doorging. Maar uh, de, op de plaats 5 uh, uh, gestart Bart, Bart van Os heeft een gigantisch mooie inhaalrace gedaan. En die, uh, die is uiteindelijk op een verdienstelijke tweede plek uh, geëindigd. Omdat hij vlak voor tijd nog even uh, Bas Schoutens en Jos te kijken, uh, had, Kiekens te kijken had gezet. Dat een woordspeling. Maar goed. Einduitslag als volgt, dus 1, één, één, Melroy, kerk 2, Bas van Hoz, 3, Jos Kiekens, 4, Bas Schouten en Fleury. Ja, ik zei het al, die had wat deze die had niet zo lekker gereden, die, had geen, die banden wou niet, die auto wou niet, uiteindelijk op een uh, vijfde plek geëindigd. Dus ondanks het kleine deelnemersveld uh, is het toch een hele leuke race geweest. Met de verrassing natuurlijk van Bas van Os die vanaf de fijne plaats uiteindelijk uh, op een tweede plek wist te finishen. Ja, de echte racefans hebben er weer van genoten op circuit de Formule Ford Dit weekend dus de start van het seizoen uh, voor deze klasse. Zodadelijk de Renault Clio Cup. We komen straks bij jullie terug daar op circuit. Okido. Somebody Else's Lover. En U2, City of Blinding Lights. Of het uh, de Backstreet Boys. Ja, want er is nieuws over YouTube. Wat ben je nou fan van YouTube? Nou, je kan gaan schrikken, want um, ze gaan namelijk een samenwerking aan met de uh, populaire jongensband One Direction. En uh, in One Direction, um, die is, uh, is uh, ja, gevormd door Carl Falk... En Carl Falk die heeft ook uh, nummers geschreven voor onder andere uh, Westlife, Backstreet Boys en Tyre Cruise. Oh, yeah. Dus laten we niet over oh, yeah. dat YouTube. De uh, YouTube. YouTube. <laughs> YouTube, uh, YouTube die kant om gaat. <laughs> ja, dat nee, inderdaad zeg. Hè. Dat zou echt een drama zijn voor uh, alle fans van de muziek van YouTube. We zijn lekker uh, bezig op Circuitpark Zandvoort We maken ons op voor de Renault Clio Cup. Die gaat zo dadelijk starten. Eerst gaan we nog even praten met een van de rijders uit die cup, en dat is Marcel Dekker. Nou, de eerste die ik dan maar tegenkom, dat is uh, een van de mensen die in de Clio vorig jaar aardig, nou, zo, niet, zo goed als uh, het neus aan het venster heeft gedrukt, is Marcel Dekker. Als ik naar dat autootje kijk, verschilt die niet zoveel als vorig jaar? Nee, ja, er zitten een paar andere sponsors op. Dat is het enige, maar voor de rest zijn we, zijn we er lekker van afgebleven. We hebben hem mooi in het hoekje gezet, doekje eroverheen. En uh, we, hebben er, we hebben hem mooi weer op ja. uh, Vorig jaar uh, reed je ook uh, met de beste mee. Uh, dat als, uh, ja, meer of meer als debutant in uh, de Cleo Cup, is dat je zo makkelijk af gegaan dan? Ja, eigenlijk was het ver boven verwachting. We hadden uh, een beetje, ja, de hoop dat we aan het einde van het seizoen bij de eerste tien zouden kunnen zitten. Ja. Ja, maar het stond wel pol, dus dat was wel helemaal, helemaal raar. Ja. Uh, want want uh, ik, ik heb het idee dat die overstap van een Zwift uh, naar een Clio, zoals je dat, uh, dat vorig jaar hebt gedaan, dat, het, dat die niet zo groot was. Nee, ja, het is meer, uh, ik noem het vaak, uh, het is een Zwift in het kwadrant. Alles is wat groter, je hebt meer vermogen, hij stuurt beter, je kan later remmen, makkelijker schakelen. Eigenlijk alles ietsje meer. Ja. Dus als je de basis van een Zwift goed in, in, ja, in de, de smis hebt. Dan, dan is die overstap wel een hele goede, denk ik. Ja, is het ook zo dat je de baas over de Clio moet zijn? Ja, zeker. Dat denk ik wel. Dus, uh, ja, vaak rijd, toch wel, rijd ik wel met verstand. Omdat, ja, ik kan hem niet zomaar stuk maken. Maar als je maar goed het vertrouwen erin hebt. Dat je weet waar je mee bezig bent. Dat is het belangrijkste van alles. Ja, want ik heb me laten vertellen dat, uh, dat de Clio een, een zeer eigenwijs autootje is. Ja, het is, het is niet de meest makkelijke auto. Het is meer. Uh, ja, we zijn rustig begonnen. En als je dan ja, weet wat je moet doen en weet wat de auto kan. Dan kun je er wel vreselijk naar rijden. Uh, afgelopen winter uh, in de winterkampioenschap heb je, zei je net, uh, voordat de aanvanging dat we hier het interview begonnen, uh, de meeste geesten uh, in de winter meegemaakt met de sneeuw. Ja. Hoe is je dat bevallen? Ja, dat was wel even spannend. <laughs> Zeker met zo'n op koude band, is die heel moeilijk. Je krijgt er bijna geen temperatuur in. Ze dus zijn ook begonnen op regenbanden achter en sliks voor. Alleen maar, ja, niet zozeer omdat het heel nat was, maar meer, omdat ja, je krijgt geen temperatuur erin. Je staat alleen maar achter te voren. Dus dat was wel heftig, maar wel goed ook weer om zo'n auto, ja beter te leren kennen en om je eigen te maken. Ja, ik wou het net vragen, maar je was me al voor. Dus uh, dit soort omstandigheden... zo'n zo extreme wedstrijd die je hebt meegemaakt... Hè, neem je in ieder geval qua ervaring. En kilometers neem je dan mee voor dit seizoen. Ja, vooral ook de risico inschatten en bepalen. Van, ja, wanneer gaat die auto nou echt... Ja, weg van voor of van achter. Hè. En Dat kun je nu weer makkelijker toepassen. Op basis van vorig jaar... Hè, want je hebt uh, vorig jaar uh, een aantal malen... Heb je goed uh, meegedaan... Uh, dan denk ik van... Ik zou bijna zeggen, jij gaat voor de prijzen dit seizoen. Ja, nou ja, prijzen zijn er drie. En daar ga ik ervoor. Dus ja. dat, ja... Kijk, ik ga zeker niet voor mezelf zeggen... Van we gaan kampioen. Dus we hebben best wel ja, tegenstand. Ik zie ja. Sebastien Blekemolen van der Berg. We hebben een aantal nieuwe jongens. Die van Splinter, Stuart uh, en Maureen. Uh, Steen vlak die nooit uit is. Dus dat, ja... We zitten met 26 auto's. Het is, ja, de kans is, uh, ja, er zijn 26 mensen die het willen. Maar goed, ik denk dat het drie is zoals we kijken, dat we gewoon uh, ja, bij de eerste drie we kunnen eindigen. Het is wel een uh, vrij competitief veld, hè? met allerlei uh, namen die je net noemt. Mangeveld, uh, Bleekemol. ik neem aan uh, Verschuren ook wel weer. Ja, nee, het is gewoon heel leuk. Dat, uh, we gaan met 26 auto's, het grootste veld van Nederland... Uh, ja, gaan we in de meest leuke make-up waar alles echt gelijk is en gelijk blijft. Omdat het goed in de gaten wordt gehouden. Ja, dan is, vind ik het gewoon echt een hele leuke klasse. Ja, dan wens ik je veel plezier. Dankjewel. Bij de radio zou we het wat minder doen. Gelukkig race die Marcel Dekker. Hij rijdt in de Dutch Clio Cup. Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ja, het is uh, inmiddels kwart voor twee uh, op volle gang alle auto's uh, op het circuitpark Zandvoort. Wat we gaan ons opmaken voor de start van de Renault Clio Cup. Willem, goedemiddag. Goedemiddag, uh, ja. De, Clio Cup. de tweede race alweer vandaag voor de Crio's. Vanmorgen hadden we ook een race. Nou, er is een duidelijk verschil tussen vanmorgen en nu. Nu zijn we ervan overtuigd dat het een red race is. Want de baan is nat, zeiknat, kunnen we hem onder wel noemen. Dus ja, dat is toch wel een verschil. Clio is ook overgestapt op uh, andere banden dit seizoen. Uh, we rijden weer op Dunlop. En uh, ja, dat is voor de eerste keer uh, voor het merendeel van de rijders uh, dat ze kennis maken met de regen en die uh, banden. Dus ja, dat kan altijd voor uh, verrassingen uh, gaan zorgen. Ja, die banden die uh, werden voorheen toch ook gebruikt uh, daar bij de Clio Cup? Toen reden ze ook in Michelin uh, vorig seizoen. We zijn ah. nu uh, in de Dunlop, uh, weer. We ah, okay. schakeld, dus uh, vandaar uh, dat er toch weer even wen is in andere merkbanden. Vanmorgen was er weer naar uh, Nieuws -Langenveld. Nou, Die mag ook uh, vanmiddag weer uh, van de Pool vertrekken. De tweede plaats vertrekt uh, Sebastian Bleikemaal. derde is het uh, Ruud Steen met, met vierde uh, Paul Harkema. Paul Harkema, een debutant in de, deze klasse. Ja, vanmorgen deed hij het goed, maar de wedstrijdleiding vond dat hij dat minder deed. Uh, hij was toch op uh, de baan ja de man van de contacten, uh, zullen we dan maar zeggen. <lacht> hij werd uh, in eerste instantie kreeg een waarschuwingsvlag. Uh, Later in de race werd hij eruit gehaald uh, met de zwarte vlag. Nou, kijken of hij zich uh, vanmiddag uh, wat beter gaat gedragen. De vijfde plaats start uh, Marcel Duits. De zesde uh, René Steenmetz. Hadden jullie net uh, Marcel Dekker uh, over de speakers? Nou, Dekker uh, vertrekt van plaats 7. En achter uh, Ronald uh, Maury. Ja, en eigenlijk missen we toch wel wat mensen in deze cup uh, ten opzichte van de uh, voorgaande jaren. En dat zijn dan uh, met name de dames uh, Sandra van der Sloot en... Uh, Silla verschuurd. Niet meer actief in deze Clio Cup. Sandra die kon het hele budget niet rondkrijgen. Geen sponsoring vinden. Iemand zo lang al actief in de autosport. Meermaals kampioen geweest. Snelste vrouw van Nederland. En dan toch niet het budget voor elkaar kunnen krijgen. om nog een seizoen door te gaan. Jammer. Laten we hopen dat we haar nog eens terug gaan zien. ...in een andere auto, op een ander evenement. Uh, het is er gegund en uh, we weten dat het kan. Ja, uh, de Clio's zijn nu bezig met de opwarmeronde. Ik denk dat ze, net als alle overige klassen... ...twee opwarmerondes toebedeeld krijgen... ...om toch even te wennen aan de nattigheid. En... Vooral ook de banen, alles is koud. De banden warmen niet zo snel op in één rondje, is dat niet voldoende. Vandaar dat er ja, in iedere klas twee opwarmrondes gehouden worden. Ja, dit jaar is niet alleen de banden anders bij de, bij de Clio Cup, maar zijn er nog andere nieuwe regels? Kan je daar wat over vertellen? Nou ja, een van de nieuwe regels is, vorig seizoen hadden we een korte en een lange race. In de lange race was er een verplichte pitstop. Skip, ...dat is niet meer, die is afgeschaft. Ook was er... Uh, ...dat we uh, de first crit hadden... ...dat wil zoveel zeggen dat de... ...eerste acht van uh, race 1 werden omgedraaid... ...en die... Uh, Moesten starten, de eerste, de winnaar van race 1 moesten in race 2 op uh, plaats 8 starten. Ook dat is niet meer het geval. Ja, dat is een wijziging. En uh, een uh, wijziging die voor het team wel van belang kan zijn, is dat er uh, nu ook uh, radiocompact mag zijn tussen de pit en de rijder. Dus zodat ze vanuit de pits uh, nog beter kunnen informeren. Ja, ze hebben dus ook een bakje in de auto nu. Ja, ik bak Zie je hem aan? Ja, het blijft wel afnemen. Dat is ja, toch? Breek je breek. Breek break. je Ja. Willem, uh, ja, uh, we gaan ons opmaken voor de start. Ik je nog even de start mee. Zeg maar, het is al in het tweede Ik zie uh, Niels Lammerveld toch uh, de kop uh, pakken meteen. En Met op een tweede plaats uh, Sebastian Bleefman. Uh, en heel goed uh, daarbij uh, op een derde plaats uh, Marcel Duits. Oké, okay, dankjewel Willem. En straks komen we voor het vervolg van deze race bij jou. Terug. Okay, tot zo. Het leven is niet meer voor jou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 Wat fijn Het is een uh, mashup tussen Milo, Miami Sound Machine en Dr. Pressure. Lekker hè. Heerlijk. Zo. Zo meteen uur, wat is het, vijf? Uur, uur zes alweer hè, volgens uur, mij. Zes, ja, joh. Uur, uur zes, we zijn er tot, uh, tot vijf uur. En uh, uh, het zesde uur, uh, ja natuurlijk veel meer racen. Maar wat nu op dit moment uh, bezig is, de Dutch Renault Clio Cup. Daar laat er meer over. Dus we Zo meteen terug. Tanita de niña linda se va envejeciendo en el silencio Cada vez que me dices puta se hace